Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Zfm. Met nu Tobak leeft. We gaan beginnen. Zeg, we gaan beginnen. <laughs> What a beautiful morning. Turn op de radio and let's have some music. Mensen eignen zich ontzettend aan het taalgebruik. Ze vinden het taalgebruik grof en hard. Nou, check. Goedemorgen. Heb we er zin in? Ja hoor, ik heb er zin in. Zeker. Het is 7, 8 uur. Toepak leeft weer op de radio. Ja, ik heb het ook gevolgd. Dat is wel duidelijk hè. De nabeschouwing van Prinsjesdag. Ja, daar zaten weer leuke stukjes in natuurlijk. Echt, dat is gewoon cabaret. Dat is gewoon kabaret. echt kabaret. Gewoon okay. echt Wilders met pechtel over en weer. En net als Marianne Tiemere die er nog even overheen komt. Die zeggen: van, Ja, hallo, gaan we naar nou privé dingen hier bespreken? Mensen hebben de, de, de, de troonreden gehoord. Wordt daar nog iets over gezegd? Of gaan je nou alle dingen weer oprakelen van vroeger? Het was echt een beetje twee haantjes tegen elkaar. Pech tot en Wilders. Ja. Het was echt grappig om te zien geworden. Een beetje treurig eigenlijk. Ja? No. Gisteren. Uh, uh, nee, het, het, het, het, het D-woord is ook vaak ge, ge, gevallen. Het uh, dividendbelasting oh, natuurlijk. Dat gedemoniseerd wordt. Nee, het, uh, het d wordt. Oh. Oh. Dus dat uh, ja. hij houdt het gewoon vast. Hij zegt toch van ja, dat moeten we blijven houden. Dat voordeeltje voor die bedrijven. Anders lopen ze dan met z'n allen allemaal weg. Al die bedrijven. Welke? Uh, twee waren het geloof ik, hè? Twee. Ja. En die hadden zelf gezegd van, nou, voor ons maakt het eigenlijk niet zoveel uit. We blijven even goed wel. Maar dat zou er geen aanzuigende werking meer hebben. Straks met de Brexit en zoiets. En eh, had hem zelf had hij, eh, wat, wat had hij nou ook weer voor mooie woorden daarvoor? Is er is altijd een considerable body of opinion... voor of tegen is, dat is altijd zo. Serieus? Is dit het antwoord? Ja, ja zeker. Co it. Considerate... Ik, ik moet het nog een keer hoor. Er is altijd een considerable body of opinion... voor ah. of tegen is, dat is altijd zo. Een CBO'tje? Ja. Nou leuk is die allemaal echt serieus. Serieus? Wat jij nou? Ja, wat heb jij nou? over? Voor- en nadelen. Ja, dat is nou helemaal zo. En ik hou gewoon vast aan de voordelen die eraan zitten. En die zijn niet bewezen. Goed, welkom. Uh, u bent op vakantie geweest. Wat, uh, wat, wat, wat heeft u... Wat is het geworden? Hè? Wat is het geworden? Sardinië. Sardinië. Sardinië. Oké. Okay. La Bella Italia. Ja, is was dat, leuk. Is dat, was het een beetje leuk? Mooi weer? En, ja, uh... goed weer. En... Uh... Ik heb prachtige foto's, uh, die, die worden tegenwoordig allemaal opgeleukt, hè, door, door Google. Ja. Dan heb ik een foto, nou, die is wel aardig, maar dan krijg je terug van, uh, ze hebben er iets mee gedaan. En dan is het echt, nou, hoe noem je dat, uh, Vakantiefolder waardig. weet je. Oké. Okay. Die kan dus, zo in een reisgids. Je kwam terug van vakantie, dacht nou, ja. Dat was Best wel leuk, leuk leuke foto's. nou Wauw! Wat Ieder... heb ik een mooie vakantie <laughs> gehad? Ja, nou, dat had ik zeker. Ik ben ja, echt te gek zo. Uh, dus eigenlijk, Google doet uh, mee aan het feit van... om jouw vakantie nog even, even op te ja, pitchen. Ja, die foto's die worden waarschijnlijk gewoon hier en daar gebruikt dan misschien straks. Ja, je Want ze je zien dan waar je ze gemaakt hebt. Als je je locatie misschien aan hebt staan. En Dan over gaan tijdje mensen ga ook stemmen en zo. En over een oh. tijdje krijg je natuurlijk allemaal weer advertenties die weer daar betrekking op hebben. Ja, nou ja, ze snappen er wel natuurlijk wel dat ik al geweest ben, hè. En ze kunnen ook meteen zien waar je, wat, wat je gefotografeerd hebt en welk, waar je interesse ligt. En daar gaan ze ook weer allerlei dingen aan koppelen natuurlijk. Ja, het zijn allemaal reizen... gezichtfoto's. Dat is een beetje fijn. En die reizen zijn natuurlijk over het algemeen niet goedkoper. Die zijn dan duurder om te weten... Je echt wilt... die mooie foto's? Nee, nee ze weten gewoon oh. graag dat je er naartoe wil. Ze weten ge... oh, oh, ja. oh, dat ja, vond ja. ze wel heel leuk. Nou, die wil ze hier ook wel naartoe. Nou, die prijs die oh. laten we nog even hoog. Uh, ja, ja het dat is toch wel heel het, graag. He? Oh, dat is het Keen. gewoon hoor. Dus nou ja, hier is uh, Nederland gewoon door. Gaan we niet bij je terugkomen woensdag geloof ik, hè? Woensdagavond, ja. hè? Oh, dat okay. ja, ja, ja. Nou. Ja, eh, hebt... was leuk. Hey, je hebt de draad erop gepakt en gewoon weer. Hoppakee aan het werk? Donderdag nee. Ik ga maandag weer. Ja, ik heb nog lekker een paar dagen gerust. En hey, hey, inderdaad. Oh, uh, en hoeveel dagen heb je dan? Ik heb drie weken genomen en een dag. Dus, Oké, okay. dus... okay. Maar zijn je ja. dagen nu op, of niet? Uh, nou, ik geloof het niet. Ik heb gewoon. Ik had twee weken meegenomen van mijn vorige werk. Okay. Van Zandvoort. Dus ik, ik heb gewoon nog uh, ja, bijna drie weken gaan. Ja, ik, ik was ook verbaasd. Ik, ik had een collega was ik ook aan het beschuldig van, hey, heb je mij uren meegenomen? Je gaat nou weer op vakantie, hoe komt het dan? Nou. Ja, ik heb nog wat oude lullen uren. Oh ja, oude lullenuren? Ja, die heb jij toch ook al? Dus ik ga ook eens even kijken. In, inloggen en uh, verkeerde code nog een keer inloggen. Oude lullenuren. Ik had er nog 160 staan. Oh. En ik werk maar 25 uur per week, dus dat ging ik even rekenen. Joh, ik kan een wereldreis maken. Zes weken vrij. Is zoiets dacht ik ook. Ik ga ja. ik niet doen. Maar ik had wel dat, oh ja. Ik vind het eigenlijk ook wel een beetje belachelijk. Waarom moeten oude mensen een oude lullenuren krijgen? Hoezo hebben ze dat verdiend? Nou ja, de anciëniteit he, heet dat, hè? He? Wat is dat? Ouderschap? Moeten ouders... we daar niet van af? Nee, dat vind ik niet. Nee? Nee, nee want dan snij ik mezelf met mijn vingers. Ja, dat snap ik. Maar <coughs> ik had ergens wat een onzin eigenlijk. Ja, maar was het, het ergens ook dat de mensen die <coughs> in een hogere schaal zitten... dat die dan ook nog een keer extra uren krijgen. Ja. Terwijl die mensen die in een lage schaal zitten vaak fysieker werk doen. Ja, dat bedoel ik. Dan denk ik van, ja, dat vind ik ook niet helemaal joh. En van. ik heb toch wel een paar collega's die, die ook in mijn leeftijd... die ook een beetje wat dingen vergeten. Die ik denk van, mm -hmm, ze worden meer betaald, ze hebben meer uren. Ze, worden, ze vergeten toch, dus dan kan je ze dit goed afnemen. Ja, dat vond ik ook. Ja. Dat vond wel een goed idee. Oh. Oh. Nou, goed, of ik ze vrijwillig afstaan, werk ik of niet. Maar ik, ik had wel gezegd, misschien moet ik er iets mee doen. Een soort gebaar. Ik ga ze boven nadenken Goed, die is toevallig toevallige leeftijd om 10 tien uur. En Mark is op vakantie naar Amerika. Maar Jolande is er. Hey, Weet single van Florence and the Machine. Nou ja, bejaard is van een paar jaar geleden. Ze heeft alweer wat nieuws uit en dat heet Hunger. Dus ze gaat gewoon door met optreden. En 25 maart staat ze in Ahoy. In, uh, ja, waar is het ook alweer? Uh, waar is Ahoy ook weer? Rotterdam. Rotterdam. Rotterdam. Ik, ik durf niet te kijken wat de, de, de kaarten daarvoor zijn, maar ja. Wie, hoe heet deze dame? Uh, uh, Florence and the Machine. Oh, ja. Nou, ik ga niet. Jij gaat niet. Jij wordt er niet warm of koud van. Nee, niet echt. Nee. Nee, nee maar ik ga wel. Nou, we gaan wel naartoe dan. Komende donderdag ga ik naar ILO. Als oh, een stuk hipper. In ah. Ja, dit zegt niet dat het hipper is. Nee. Maar die muziek is wel heel mooi. Volgens mij moet het een heel gaaf geluid zijn. Nou, vroeger hadden ze altijd een soort vliegende schotel. Hadden ze zeg maar, uh, uh, noem je dat? Uh, uh, op het toneel die dan weer landen. En zo. Want natuurlijk dat was het tekentje van ILO. Is een hele oh, grote okay. UFO. Met allerlei kleurtjes, geel, blauw en rood in de basiskleuren geloof ik. En ja? kwamen ook allerlei lichten uit Het was altijd wel een hele lichtshow tijdens het concert. Dus dat, ja, dat is altijd wel weer, wel, weer, wel weer grappig om dat te ervaren. Dus nou, uh, het is. Uh, uh, Toenbak leeft op de radio. What a beautiful morning. Uh, ja, dat vind on ik the so. radio and let's have some Eh, uh, Dat kan. Wat muziek zou je willen hebben dan? Punk. Lovely. Ja, Florence en de machine, die hadden we net, klopt. Nou goed, we kijken altijd even de wereld wat er allemaal gebeurt. En dus vaak zijn er ook rare berichten. Ja, zeker. Die laat ik altijd even over. Nou ja, ik moet binnenkort zelf weer voor mijn griepprik. Maar ja? ik zie hier dat er een mevrouw uit Velserbroek... die heeft gisteren 384 uitnodigingen via de post ontvangen... om de griepprik te halen. Was je me nou. En er zijn nog ook nog 3500 brieven onderweg. Oké. Okay. Dat is wel, wel raar hoor. Ja. Maar ja, het schijnt een fout gemaakt te zijn bij de huisartsenpost. Moet je nagaan, wat een schadeclaim dat wordt. 3500 keer... Uh, je, je portie. Yeah. Hè, dat, is dus gewoon, uh, dat is tegenwoordig al. Uh, uh, een euro zo wat, hè? Een, uh, een, uh, post ja, ik, ik, ik, ik durf het dan niet eens meer om te rekenen. Denk van, nee. Hoeveel, hoeveel post zeggen ze moet ik erop plakken? Twee. Maar ze zeggen zoveel post. Ik ben vereerd. Er kwamen gewoon hele zakken binnen volgens mij. Ik voelde me de koningin van de. Ik was een beetje eenzaam. Maar... Ik ga niet zo vaak een prik halen, zei ze. Dat N had ze niet zo zin in. Nee. Nee, dat kan me wel voorstellen. Maar die, die naaldjes zijn tegenwoordig zo dun. Het is inderdaad van nou, het is bijna alsof je door een muggenprik. Want je, je voelt het eigenlijk niet eens. Nee, als ze echt met, met de volgende uitnodiging heen zou gaan, ze zal het niet eens merken. En ze is voor de eerst komen die jaren is ze, ge, is ze beschermd. Ja, als ze die 3.900 prikken zal gaan bijna, uh, zitten. Misschien, is echt niet normaal gewoon, het hè? Is, uh, nee, ja, ik, ik, ik, krijg, ik heb er eigenlijk nooit een uitnodiging voor gekregen. Neem jij hem wel altijd? Ik neem hem altijd. Oké. Okay. Toen ik er rookte, zei de dokter dat ik astma had, dus ik moest op een grieppriklijst. Oh, maar uh, ik rook niet meer, maar uh, ik, ik, uh, ik ben echt... Ik heb niet echt griep gehad, maar een koorts en dat soort dingen. Maar okay. ik heb wel altijd iets met mijn luchtwegen, dat wel steeds. Even goed, ondanks dat ik eigenlijk voor mijn gevoel geen astma heb. Maar nee? uh, ach ja, het is niet ach, anders. Nou goed, vandaag als we het toch over medicijnen hebben... Iedereen Wust, Buust... Sorry, die, uh, die is veron, zwaar verontwaardigd. Want namelijk gaan we ook even verhalen in de, in de sportwereld. Vooral in de, de schaatswereld. Dat uh, schaters onnodig eigenlijk tie-rex gebruiken. Wat gebruiken ze? Tirax, zo moet je het uitspreken. Oh, ik hoor heel Ik veel denk, zeggen, ik denk dan, dan een beetje aan SM en zo. Ja, tirex. Ja. ja, Dat is <laughs> ja. een stuk spannender. Ja. Nee, tirax, dat is een schildkierhormoon. Uh, dat gebruik je als je schild te traag werkt. En dan word je dikker. En als je dat tirax gebruikt, dan, uiteindelijk, dan val je weer af. En dan krijg je wat meer energie. En dan dachten ze van oh je krijgt ook wat meer energie en je valt wat af. Dus nu hebben sommige uh, artsen hebben het voorgeschreven aan schaatsers die denken. Vindt, ja, ik voel me niet helemaal lekker. Nou, de bloedwaarden zijn ja wel goed, maar ja, zit wat aan de lachenkant. Misschien moet je toch wat meer schildmeerpompoen uh, gebruiken. En dan schrijven ze dat voor en ja. dan kan je zelf bepalen of je iets meer gebruiken. Ik gebruik soms ook iets meer of iets minder. Ik speel een beetje met het hormoon. En uiteindelijk kan je zelf bepalen of je je lekker voelt. Alleen zij gebruiken het echt om af te vallen en om dus meer energie te krijgen. Nou, ik, uh, ik gebruik dus ook. Ook al jaren. Yeah. Ik, in een novel, die is veel hoger dan van jou, maar ik val er niet vanaf, hoor. Nee. Nou ja. Ik denk, ja, ik kan wel meer gaan gebruiken, maar het, het schijnt allemaal niet goed te zijn voor je nieren en zo. Nee, klopt. En dus je voelt nou... je, je wel opgejaagd natuurlijk, ja. hè? nou, dat uh, voel ik me eigenlijk nooit. Dus, uh, eigenlijk. nou ja, heel veel schaters gebruiken, t rex en uh, gerust, Heel veel mensen die t rex gebruiken zijn geen schaters. Dus ik voel me helemaal niet de schaatsen. Maar nee, goed, ze, goed gaan, nee. ze, gaan, ze, gaan, ze gaan het nu erover buigen om er toch op het verboden... Uh, een verdovende middel, of noem je dat, dopingmiddel te zetten. Ja. Dus dan lijkt me wat, hè, maar als dat op zo'n lijst komt. Oh, dan kunnen we het Dan kan zij het niet meer gebruiken, zou je Of moet zij dan echt helemaal gaan aantonen dat ze het nodig heeft? We moeten de waarde laten zien. Ja, dan moet je echt met waarde komen. Dat is een goed idee. Ja. Dat is misschien allemaal een aardig idee. Nou, er is nog een hoop discussie over. En eh, op Radio 1 was ze echt helemaal zwaar om Ze Ze van, nou ja, jezus. Ik word met de nek aangekeken. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Nee, het lijkt me ook niet. Goed, strak onder andere de stand berichten. En wij hebben nog uh, een leuke muziek. Natuurlijk heb ik heb weer wat nieuwe muziek hier vandaag gepogeld. Onder andere Joyce Manor. Hij heeft een cd uit Million Dollars to Kill Me. Elektronicus muziek. Elektronica. Joyce Manor. A Million Dollar to Kill Me. Huh? Think, I'm still in love with you. achteraan en nu ervoor als je er tegenaan kijkt. Lola Hand. En het heet Hot hier in de zaterdagmorgen. Twee plaatjes achter elkaar en straks nog de zand voor berichten. En uh, straks ook nog die, uh, die uh, lookalike van Led Zeppelin, weet je wel. Oh, okay. Watching over you, Greta van Vliet. Oh, is dat van die naast? Nee, is het niet van Het naast. Gewoon een band vanuit Amerika, maar die ma echt, die maakt muziek. Alsof Led Zeppelin gewoon weer leeft. Dat is echt heel bijzonder om dat uh, te zien. En ze komen naar Nederland, alleen de kaarten zijn al uitverkocht. Dat vind ik al wel weer jammer. Maar goed, het is... Je uh, uh, zit je midden in de tijger en de... Uh, nee, niet de tijger... Uh... Ja, tijgerhaai, ja. Tijger, tijgerhaai, ja, het is grappig. Je, je leest, leest tijger, denk je, het ja, is haai. de haai. Waarschijnlijk hebben ze een geflekte skin, hè? Ja, huid. ja precies. Maar het is wel wat, hoor. Er waren twee... Uh... De toeristen waren gebeten. Ja? Ze overleefden de aanvallen nauwelijks. Ze waren echt binnen 24 uur van elkaar gebeten. En, uh, <tieft> terwijl ze dan zwemmen waren bij het paradijselijke Sid, Sid Arb, Harbor, hebben ze een speciale haaivallen daar geplaatst. En uh, er waren twee tijgerhaaien die uh, binnen vijf minuten van elkaar alweer die grote haken opaten en zo. Ja. Maar ze we gaan nu kijken naar de maaginhoud van het dier, of er een stukje mens in zit misschien. Oké. Okay. Oh, je weet het niet. 2,2 en 3,3 meter. Ja. Dan, ik weet niet of je dan specifiek een mens aanvalt. Maar ik zou wel heel. Ik zou toch, als ik wist dat de haai het water waren, toch niet durven eigenlijk. Nou, ik zou denken, als Fred Vonk in het water is, dan zal ik er even uitgaan. Of je kan juist denken dat je dan in het water blijft, want die wordt dan toch gepakt. Ja, dan pak ze Freek. Freek, ja, die wil ja, graag die nog wat. Ja, hebben al wat zoveel behoor. commentaar gehad op het leven daar. Ja. Dat hebben ze doorgegeven, die nou die moeten we niet hoor, die gast. Die heeft tegenaan, aan de ene kant heeft een hele mooie litteken, die zich heel trots op. Misschien moet aan de andere kant ook nog iets. Ik weet niet. Mensen zijn altijd van stereo twee dingetjes. Ook in de vensterbank staan altijd twee lampjes. Ja. Of twee kaarsen. Twee standaard staan er altijd, dus ik weet niet of dat ook iets uh, met littekens, of je er twee wil hebben. Links en rechts. Ja, misschien. Ja, anders ben je ja. niet van evenwicht, zeggen ze altijd. Ja, nee, dat is zo. Ik hou er ook wel van van evenwicht. Ja. ja, als je <laughs> een klap hebt, dan denk ik altijd... En eh, dan nog een oh, ja, je bovenaf! Oh, tjieke idee. Ja, tjieke idee. Op één ding kan je niet, uh, kan je niet staan, natuurlijk. Op één nou. klap kan je niet staan. Nee, op één klap kan je staan. Uh, nee. We helemaal niet meer. Goed, de woningprijs gaat door het dak. Lees ik vandaag in de kletskant van Nederland de Telegraaf. Het, uh, het is het uh, afgelopen, nou, het is maanden, uh, gestegen tot boven de 10% dat uh, de, de huizen meerwaard zijn geworden. Het gaat door het dak van. Uh, Drie ton, dat is de gemiddelde voor een woning. Oh. En uh, het is 10% gestegen. En de lonen zijn niet 10% gestegen. Dus eigenlijk ja, uh, gaat het steeds meer de kant op dat we afwachten we onze kinderen en de kinderen van onze kinderen ooit een huis kunnen kopen. En dit komt niet nou, maar alleen omdat. Ja, jij krijgt toch gewoon jouw huis? Dan is het toch klaar? Dan hoef je geen nieuwe woningen te maken? Ja, ja, ja, precies. Nou, daar komt het ook opnieuw. Je uh, moet gewoon een tijd overlijden. Er, er zijn. Uh, <laughs> Hé, nee, wat een lekker verhaaltje vroeg om op de vroegermorgen zo. Dit <laughs> komt er meer dat er gewoon te kort huizen zijn. We zijn gewoon te kort huizen, moet gewoon meer gebouwd worden. Ja. Dus daar moeten we naartoe. Nou ja, die tiny houses, ik vind, ik vind het helemaal niet verkeerd hoor. Nee, ik moet wel zeggen, ik ben momenteel wel van... Ik wil veel oppervlakte, omdat ik heel veel spullen heb... Die ik ook wel weer wil verkopen, dus die doe ik ook wel weer ah, van ja, de hand. Ah, ik ben met malle pietje, ben jij. Maar uh, uiteindelijk, als ik nou niks meer zou verkopen, zou ik dan nog steeds een groot willen wonen? Nee, ik kan me wel voorstellen dat je dan zeg, maar een, een appartementje neemt of zoiets, dat je dan kleiner gaat wonen. Maar oh, heb je dan nog de ruimte met elkaar? Dat is de vraag. Ja, dat weet ik. Je, wat je, wat je, ruimte kan je ook in je hoofd hebben. En als je denkt: van, ik ga even de straat op, heb je ook ruimte. Ja, dat is waar. Het dus is gewoon een mindset, hè? Ik moet dus, er anders over denken. Ja. Wat vind je het hier te krap? Nou, dan ga je toch naar buiten? Ja, dan loop je toch even een rondje. Ja. Ik bedoel, er zijn genoeg van die mensen die wonen echt in een van die hele kleine doosjes. In die tiny huizen. In die tiny dus, huizen. Ja. En soms ook nog twee kinderen. Je ja. dat echt bewonderingswaardig gewoon. Waar houden ze dat vol? Nou ja, goed, even naar buiten. En uh, in Nederland is het natuurlijk een mooi klimaat om regelmatig naar buiten te gaan. Nou, nog niet helemaal, maar het zit er te komen. Als ook, je in Zandvoort woont, dan kan je even, even kijken of de zee er nog ligt. Dat ja, is wij altijd. Goed, aan deze plaat de Zandvoortse bericht, als we het toch over Zandvoort hebben. Ja. Wat gaat er gebeuren en wat is er allemaal niet gebeurd? Nog wat fietsers tegen de vlakte gegaan? Fietsers? Ja. Nou ja, ik ja. merkte gisteren, ik moest mijn trap naar af, naar beneden. Het, uh, yeah. hebben we hebben wel van het we verspijken dat geen die trap naar beneden. Ik denk, dan we toch even vasthouden, want het was toen om um, half twaalf of zo, vannacht. Yeah. En ik had zo van, nou, die wind Ik is toch een beetje eng eigenlijk. Ja nou goed, straks naar wint mij S Eerst soort Galaxy Tour. Maar ik denk, ja, is het weer tijd voor de kermis. Blis de muziek heb ik al gezien. Oh ja, de kermis is terug in, in de stad. In het dorp hier dan. Bij jullie in Alkmaar? Nee. Bij jullie? Is hij hier? Ook niet, hè? Nee. Nou, waarom nee, drijven deze muziek is voorbij, hè? dan? Waarom drijven we deze muziek zou je dan denken? Weet ik ook niet. Ik vind het gewoon lekker. Ik word er altijd heel vrolijk van de Asteroid Galaxy Tour. En dat heet Apollo. Ik weet niet of het te maken heeft met dat uh, iets zo zoveel jaar geleden dat Apollo. Uh... Is gelanceerd? Oh, die zou heel goed kunnen. Nou goed, in ieder geval vandaag niet. Vandaag heb ik het doorgenomen. Zandvoortse berichten. Straks daar meer over, maar eerst even kijken we naar de Zandvoortse berichten. Die wel spelen. Eh, 100 dagen voor het kerstmisfeest is op strand geweest. En t, dat, dat doen ze helemaal. Uh, dat doen ze uh, uh, voor de tweede keer. Ik wil zeggen, doen ze altijd. Nee, dat is ooit vorig jaar spontaan ontstaan. Toen dachten ze, alles wel leuk om 100 dagen voor de kerst is. Uh, dan gaan we het gewoon vieren. En dat doen ze dan in uh, Beach Club Ten. En de, de band Travassi was daar. Die hebben er een, een groot feest van gemaakt. En verder, Mannenkoor, het Zandvoorts Mannenkoor. Een van de mensen had dat gelezen op het internet. Ik: dachten van, hé, hey, wat grappig. Maar dat is een feest, kerstfeest. Weet je wat, kunnen niet met een paar mensen daar gaan staan. Dus je bent daar de kerst, naast de uh, het strandtent ten hebben ze gewoon gestaan en hebben ze daar liederen gezongen ja. uh, en uiteindelijk in de tent zelf was gruwel, wijn, kersthapjes, oliebollen <laughs> ja. en uiteindelijk om twaalf was het hele feest ge gebeuren klaar en toen zei de Chin, Chin uh, jongens Kom even naar ons, wij hebben een afterparty. Dus toen zijn ze daar nog verder gegaan. Ja, maar maar uh, een klein detail, de eigenaar van deze tent heeft ook de chin, -chin. Oh, Oké, okay. vandaar heeft het goed ja. aangepakt ieder geval. Nou, dus Het 100 dagen voor kerstmisfeest is een succes geweest voor de tweede keer. Ja, leuk. Ja. Nou, die moeten erop opkomen en zo. Ja. Ja. Ja. Uh, het was ook nog zo, de gemeente Zandvoort heeft gezegd... Van als je een evenement organiseert in 2019... kun je dit aanmelden tot 1 november 2018... En uh, hierdoor kom je dan op de regionale evenementenkalender van 2019. En alle meldingen worden dus doorgestuurd naar de veiligheidsregio, Kennemerland. En deze melding staat al helemaal wel los van het formele vergunningstraject van de gemeente Zandvoort zelf. Want de veiligheidsregio bepaalt aan de hand van die regionale kalender... of uh, wel of niet hulpdiensten gaan ingezet worden bij evenementen. Dus nou ja, er is een formulier wat je in kunt uh, vullen. Dat moet je downloaden dan via kan je Bij dat artikel kan je het meldingsformulier downloaden. Z zijn er nog datums open dan dat je iets kan uh, vieren? Want elk weekend is er wel iets bij Zandvoort. Ja, Zandvoort. ja, ik, ja. Ik, ik weet niet precies hoe je dat het beste uh, kan doen. Ja, er uh, zijn datums open, daar kan je op intekenen. Ja. Niet meer dan drie uh, activiteiten per dag. Nee, dat denk. lijkt me wel handig. Ja, Bikes en uh, Boards uh, trok dit jaar uh, 2000 bezoekers. Uh, het waren 120 motoren die in korte baan uh, moesten racen op het strand. En uh, ja, uiteindelijk uh, was het bij het Watersportcentrum. De Spot, verschillende heats en twee motoren die tegen elkaar moesten racen. Uiteindelijk was ook nog, werd ook de mooiste motor. De creativiteit van de, van de motor werd beoordeeld. En Jeroen van de Belt ging uiteindelijk weg met de mooiste motor. En uh, Willem Boogaert, die was de winnaar van die heats. Die was dus het snelst op zijn motor. En uiteindelijk gingen ze met z'n allen, gingen ze met de motoren, gingen ze nog naar het circuit. En daar hebben ze nog, ook nog even uh, eerst met z'n allen warm gereden. En toen gingen ze hun persoonlijke record nog even verbeteren. Nou, daar zijn verder allemaal geen uh, uh, cijfers over bekend hoe snel ze zijn geweest. Oké, okay, ja, had je het een... ook over die Willy gehad dan? Nee, daar heb ik nog niet over gehad. Dat nee. heb ik ook gelezen. Ja, wel heftig. ja. ja. Zal ik hem gelijk als aanvullend bericht ja, doen hierop? Ja. ja, want de motorrijder die dacht maandagmiddag ook om eventjes een willi te maken. En dat ging helemaal totaal anders dan hij had verwacht. Want vlak voor Ries probeerde hij de motor, die dus gehuurd was, op één wiel te laten rijden. Maar hij verloor de macht over het stuur en reed Pardoes naar beneden het lager gelegen fietspad op. En op dat moment zaten twee mannen op de motor. En uh, de passagier raakte ook gewond. En de broeders van de ambulance, de, die, twee zelfs, die kwamen aan. Die hebben dus uh, zich hen ontfermd. En wat, wat voor letsels ze opgelopen hebben, dat, is eigenlijk ook niet... dat vind ik al zo jam... dat je dan niet weet hoe het afgelopen is. Nee, ik wil daar he? ook foto's van zien en zo. Ja, bloed. we, hebben, we willen bloed zien. Daar hebben we recht op gewoon. Ja, nee, wel. het is wel waar. Het is ook, daar is het toch een hoogteverschil tussen de weg en het fietspad, hè? Daar. Dat, ja. ja. Mensen die, die voor een, maar het is echt hoog. Dus de boulevard volgens mij daar toch. Ja. Ja, en nou, dan kan je echt zo flink naar beneden kachelen, hoor. Als je ja, daar hard gaat. Ze dus zeggen ook altijd van, let op voor, uh, voor het fietsverkeer. Als je zo naar beneden gaat, met... Uh, Vanaf zo'n afgangetje, af zo'n schuin afgangetje. Ja. Dus uh, ja. Het is ja. echt wel, uh, het is wel echt fouten. Uh. Het is volstrekt onjuist. Ja, omdat het, en het maf is, er zat ook niemand achterop, hè? Ja, er zat met ook de twee, ja. iemand, Met z'n tweeën doe je nou een wheelie. Ja. Ik weet niet eng. of je nou echt een beetje raar in je hoofd bent of zo. Nou, in je eentje kan ik me nog voorstellen, maar met z'n tweeën... Ja. Dan moet je... Ja, dan ben dan dan je heel gaaf uit balans, volgens, ja, volgens mij. Ja, volgens mij ook. Je denkt, heb je nog een snoepje bij? Ja, ik ben eens met de wheelie bezig, gezegd. Hou ze even lekker op. Ja, ja. Nou, goed, dat is over de Zandvoortse berichten. twee uur nog veel meer Zandvoortse berichten. Eerst hebben we nog uh, wat geinige muziekjes uh, daangeloten. Ik uh, kwam dit tegen op internet. Dat heette The Chills Bad Sugar. Ja, precies. Daar is genoeg over geschreven. Slechte suikers. En wat zijn de goede suikers? Altijd een moeilijk te achterhalen. Vruchtenzuikers. Vruchtenzuikers, ja. Maar daar moet je ook mee uitkijken. Vlak met je geslapen niet te veel fruit eten. Sugar. Wat was ik Maak maakt slechte zoet oh, Diepzinnige tekst hoor. De chills. Hey, chill man. En bad sugar hier in de zaal. Brown sugar? Dat je ook nog. Brown sugar. Hoeveel plaatjes zijn er over sugar? Laat ja, je daar zo over? Het hebben. Zoetigheid en liefde. Alles. Het ligt zo dicht bij elkaar. Nee, maar brown sugar is uh, zijn drugs, toch? Ja. ja. Oh, oh, oh zo, die stap had ik eigenlijk nog nooit gemaakt. Ja, je ja. hebt gelijk. Dat is natuurlijk wel. Uh, ja, Brown Sugar. Dat is. Uh, is dat heroin of zoiets? Dat is geen kook. Ja, moet je het te, uh, verwarmen, denk ik, ofzo zo. Maar... Oh ja, met zo'n levensmiddel. Ja, niet doen. De de mensen kruis. doen dit niet thuis. Nee, een voorbeeld. Ja. Worden we dan weer op afgerekend? Maar de Chills bestaan al sinds 1980. Hè? Het lijkt oh. zo'n hippe band. Maar het is een hele oude band. En eigenlijk is de formatie elke keer weer anders. Maar Martin Phillips eigenlijk, de zanger en componist van de band, die blijft eigenlijk stabiel. Niemand kan met hem samenwerken. En zo zoveel jaar gaan ze weer weg. Nee, ik vul het oh. maar even lekker in. Ja, goed. We maken nog steeds muziek actief vanaf 1980 staat. Ja, bijzonder. Het komt uit Nieuw-Zeeland. Dus, goed. Het is, uh, de zaterdagmorgen is alweer acht minuten over half negen. Om maar even te laten zien dat het live is. Ja, en trouwens. Nou. Zijn jullie al een bakker, bakken, dames en heren? Want het is vandaag Nationale Burendag. Dus het is de bedoeling ja? dat je een briefje bij de buren in de bus hoeft. De koffie is klaar. Wil oh, ja. je een taartje eten? Wat, ja. Ik, ja, ik, ja, ik zou eigenlijk toch dat, die uh, uitdaging op moeten nemen. Maar ik, ik, ik ja. doe het toch niet. Nee? Ik nee. Heb, nee, ik heb toch met een paar buren echt in de straat... Ik denk van ja, hmm, ik weet niet. Je hebt me wat geintjes geflikt en moet ik het nou... Moet ik het nou gewoon maken? Moet ik het initiatief nemen? jij wat? Arme ik? Ik ruim dat plastic altijd op wat er door de straat heen wappert. Ik zet die bakken altijd recht. En wat doe jij? Ja, je nee, maakt je, je zorgen om je eigen kinderen. Meer ook niet. Dus uh, nee goed, er zit wel wat frustratie, je hoort het al. hè? Ja, ik hoor het. Ja, ja het is, het, het, er zit wel iets. Uh. Maar goed, uiteindelijk uh, over Burendag gesproken. Hier, Zandvoort is het gisteren gevierd, hè? Ja, ik begreep inderdaad. Bij, uh... heel, hond, heel Zandvoort bakt, hebben ze wedstrijd gehouden. Ja. En natuurlijk het ook nog gesport bij, uh, bij Blauwe Tram. Ja, leuk. Maar goed, wat had jij over de Burendag verder? Dat, dat, uh, hoeveel activiteiten zijn er wel niet in Nederland? Nou, ik had wel een kaartje gezien voor yeah? Stansvoort. Uh, maar in totaal zijn er dus 6151 activiteiten aangemeld. Oh ja. Maar in Stansvoort waren er inderdaad uh, maar twee. Oh. En uh, daar zag ik inderdaad bij Stichting Pluspunt... Maar ja, ik vind het wel typisch dat ze het dan verplaatsen naar, zeg maar, naar, naar vrijdag. Een, naar, naar vrijdag. Ja, van 10 tot 12, ja. Sorry, maar het, het, het is juist in het weekend gedaan. Dat mensen vrij zijn, en Ik snap best dat die oudjes bij elkaar moeten komen, want die werken dan niet. Maar ja, de werkenden mogen er toch ook bij komen, of niet? Ja. Ja. Ik vind is een beetje jammer, maar je kan natuurlijk wel op je, op je werk ook op vrijdag doen. Dat je dan tegen je buurvrouw zegt die uh, aan het bureau naast je zit. Van, Hé, hey, buurvrouw. Ja. Hier heb je ja, ja, een Ja, goed. Ik, ik werk, op, ik werk vri op vrijdag altijd in uh, Pancras en uh, daar komt af en toe wel eens iemand binnen en die zegt dan altijd: uh, Heb je nog een taart? En vaak moeten we dan nee verkopen omdat iedereen taart wil hebben voor het weekend. En dit keer heb ik gezegd: We hebben nog een taart. De helft van de prijs. Neem me mee. Dat het buurdendag is, bijna. Dus ik heb even vrienden gemaakt in de buurt. Ja, Eigenlijk had je vandaag mee moeten nemen. Dan hadden we gewoon de luisteraars uit kunnen eens... Als we weer met z'n drieën zijn, neem ik wel even een taart mee om even te vieren. dat ik hier zoveel jaar al zit. Ja, precies. En dat ik dat echt wel waardeer dat ze me nog steeds willen hebben. Ik waardeer het dat je inderdaad al zo. Ja, het is best bijzonder. dat ik gewoon echt elke week hier gewoon tegen de luisteraar mag praten. Maar als je nou alleen was doorgegaan, want je was op een gegeven moment alleen. Ja. Helemaal. Helemaal alleen, ja. En was je dan nog gebleven? Nee, dan was ik weg. Ja, dan was je weggegaan? Ja, klaar zeg. Eentje en die taart ook wel verdiend. Ja, in een eentje vind ik er helemaal niks meer aan, hoor. Echt. Nee, dat is ook niet leuk. Nee, dat merk je gewoon, hè. Dingen moet je, je kunnen delen. Dat is, ja, je moet delen. Je moet interactie. Van... Ik ja. moet dan, als ik zeg mijn dingen gewoon uitbraak, en dan denk ik van... Is het ontvangen? Ik hoor niks terug. Nee. Nou, nee, waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk niet. En hoor je van mij nog dat ik ook luisteraars heb gedetecteerd. Ja. ja en dan ja, ja. jij ook. En dan denk ik van, nou, we doen het niet voor niets. Precies, we doen het niet voor niets. Nou goed, straks onder andere een stukje geschiedenis. Even naar 9 uur. Het is vandaag natuurlijk 22 september. Nou, onder andere iets met de Sovjet-Unie en een atoombom. Nee. Lekker berichten. Nou, is maar eens even een scheurende gitaar eroverheen dan. Ik zei het al, het lijkt als twee druppels water op Let's Happen. Oh man, dat hoor ik hier blij van. Ik heb het over Greta van Vliet. Hebben we zo ooit over nagedacht dat het echt heel Nederlands klinkt? Ik weet het niet. Watching over you. Robert Plant is opgestaan. Althans, in de nieuwe versie. Hij is nog niet eens dood, volgens mij. Hij is nog niet eens dood. Nee. Is de zoon van Robert Plant? Nee, dat is niet. Is de nieuwe band. Greta van Vliet. We staan nog niet echt heel erg lang. Nog maar een paar jaartjes. En dit is de nieuwe single. Die heet Watching Over You, althans. Nou goed. De nieuwe serie heet Anthem of Peaceful Army. Oh, oh, ze hebben wel een groter doel. Je zou denken dat het eh, eh, dat een zware kost is. Nou, dat is het zeker. Goed. Eh, groot nieuws. Um, Marcus had het vorige week al verteld natuurlijk. De, noem het weer, de nieuwe iPhone zit eraan aan te komen. De iPhone XX Max. XX Max. Extra Small Max. Nou, het allemaal niet, weet ik niet. Maar goed, normaal ligt de prijs rond een iPhone, nieuwe iPhone, nou iets van 1000 euro. En mensen betalen dat heel makkelijk ervoor. Nou, blijkbaar is deze is nu 1500 euro. En je zag het gisteren opnieuw. Mensen hebben daar gewoon echt een nacht. Gestaan, hè? Gewoon 24 uur hebben ze daar voor de winkel gestaan... om de eerste iPhone XS Max te kopen. En uiteindelijk sommige mensen hadden gezien om in de rij te staan. Dus die hebben hem meteen op Marktplaats al een beetje gezocht. En daar kon je hem dus ook kopen. Maar dan kost hij iets duurder. Dan was hij zeg maar uiteindelijk 1900 euro. Of sommige ja. mensen hadden het echt ruim 2000 euro voor over... om die eerste telefoon te hebben. Nou ja, goed. Ik ben meer die gewoon dan een uh, oude toestel koopt. Ik kom er waarschijnlijk ook wel tegen. Maar dan over vijf of zes jaar dan heb ik hem ook. Maar mensen willen hem nu hebben. En dan denk je van, wat kan er een god nog nieuw aan zijn, hè? Ja, Het is echt ongelooflijk. Ik zag gisteren ook een, een man, een vader van een, uh, uh, van een jochie die net één werd. En die werd op die dag ook één. En die heeft ook gewoon daar 24 uur voor de deur gestaan... bij de iPhone-winkel in, uh, in, uh, in Amsterdam. En via de telefoon heeft hij zijn zoon nog maar even gefeliciteerd. Dus nog gefeliciteerd met zijn verjaardag. Maar vader is even belangrijk pakketje aan ophalen. Ja, dat moet is heel Bij de Apple Store. Zo. Echt heel belangrijk voor zo'n grote televisie. Hebben we met z'n allen allemaal heel perfect van. Ja. Hartstikke fijn hier. Kan vader lekker weer eens eentje op de bank achter het grote scherm kruipen van hem. Ja. ja, onbegrijpelijk ook, hè? Echt, ik snap er niks ja, meer Ik word steeds ouder, denk het blijft ik. Het is een dat. apparaatje. Waar het, gaat het over? Waar gaat het over, ja. ja, ja en dan dus zeggen ze altijd van... Ja, hij kan zoveel meer. En die ziet er zo mooi uit. Denk ik Nou, het is voor mij gewoon een plat dingetje. Gewoon een plat voorwerp Een ja. iPhone. Het is gewoon een telefoontoestel. Ja. Maar ja, aan de zijkant... Kijk, hij loopt een klein beetje rond aan de zijkant. En, en zit er zitten geen knopjes aan. Oh, handig. Er zitten geen knopjes aan. Nee, alles moet je op het scherm doen. Oké. Okay. En als er elektriciteit uitgaat, ja, daar moet je niet voor zorgen. Nou, maar wat als de ding? Ik, ik weet niet. Ik wil ze even een compleet ander ontwerp. Jij wil een compleet ander ontwerp? Helemaal okay. geen, geen plat ding meer, maar gewoon iets wat vierkant is of zo. Nou ja, je hebt wel mensen hier weg, zo'n chipje in een, in een pols en zo. Hè? In, dat daar uh, weer kunnen bellen zo. Kunnen dat is ook van alles. een ja. vinger in de oor doen en zo. Hallo, heb je contact? Ja, oh ja. Zit je weer met je vinger niet, hoor? Hi, vinger? Ja, geloof ja. Ben ik. Ben je van het bellen? Ik ben echt van het bellen. <laughs> Zoiets. Eh. <laughs> nou, ja. Eh, wat hebben we nog meer te melden? Ja, nou, er is een, uh, een plaatje Aitolico in yeah. uh, Griekenland. En daar zijn enorme spinnenwebben. Oh. En de hoogtemperaturen hebben er gezorgd voor bijna 300 meter aan spinrag. Okay. Volgens deskundigen gaat het dus om een fenomeen dat elk seizoen weer terugkomt. De spinnenwebben waar, worden gemaakt door de Tetragnata-spinnen. Die bouwen die enorme nesten om te paren. Dat is dus gewoon één groot model. Och, goed, ze ja, Ja, ja oké. Okay, de, de hoge temperatuur en de aangename vochtigheid zorgen nu voor dat er wel heel veel spinnen zijn. Er is ook uh, genoeg voedsel, omdat ook de muggen profiteren van het mooie weer. Nou ja, ze zeggen ook uh, die, die Maria ook uh, hoogleraar Moleculaire Biologie en uh, Genetica. Ja, je gaat meteen Aan de Democritus ja. Universiteit ja, ja, ja. van Tracy zegt ook al: ze zijn helemaal niet gevaarlijk. Uh, er gebeurt ook niks, uh, geen schade naar flora nee? en fauna. Uh, en het, uh, het is gewoon een mooi natuurfenomeen. Okay. Ik, zal, ik zal het artikel even delen, Dat Het is ook uh, mooi natuurlijk. Je Facebook kan pagina. gewoon in de open lucht, je natuurlijk paarden, je kan ook zeggen, soort, een soort bedje maken. Zoals met ja. lakens. En ja. dan kan je daar een beetje in, in nestelen en dan pas gaan paren. Ja, dat ja, is mooi. Goed, dus en komen daar heel veel, uh, komt er heel veel nageslacht van? En ah, kunnen, zijn ze nog gevaarlijk? Sp prikken ze nog of zoiets? Of? Nee, nee, nee. nee, nee ze iets. doen eigenlijk helemaal niks. Ze doen helemaal niks. Eet nee, alleen iets maar andere uh, uh, vliegjes vlieg op. Bij zo lastigheid. Ja, zoiets. Hè? Ja, ja zoiets. er goed bezig. Goed, ik draai hem vorige week voor het eerst. En vandaag voor het laatst. Nee, uh. dat is niet waar. Backwards Kurt Phil. heeft de nieuwste red. battle it in. En dit heet Backwards, dus met een leuk jaren zeventig filmpje erbij... dat je denkt, wauw, toen lacht iedereen nog naar de camera en zwaaide. Ben ik in beeld? Ben ik in beeld? is dat wel iets anders? Tegenwoordig wil je meer uitbeeld. Want ja, dat is toch vervelend dat je in beeld kom? Daar heb ik toen niet voor gekozen.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 Jaren zeventig leven. Echt gedachten in de jaren How 70. En zo, de videoclip bij dit doet echt, maakt het helemaal compleet. Dus, mocht je nog interesse hebben, dit heet Kurt, Will en Backwards. En cd heet uh, Bottle It In. En uh, goed, je zal hem vaker horen. Het is nummer van negen minuten. Dus. Uh, ik wou voor je geld, zeggen ik alweer. Dus, er staat er loopt tegen negen uur. straks de een stukje geschiedenis. Wat speelt er allemaal door de jaren heen? En uh, afgelopen week. Ging het ging natuurlijk over Prinsjesdag. Ik heb de troonreden ook uh, zitten, zitten kijken. En ja, er is al zoveel over gezegd. Willem-Alexander had het warm. Hij het een beetje. Kon bepaalde dingen niet uitspreken. En uiteindelijk kwam er ook nog een discussie op gang. Een designated survivor. Oftewel, als iedereen daar zeg maar, in de troonzaal... Uh, zeg maar, uh, zal komen te overlijden door aanslag... wie regeert dan de wereld of Nederland eigenlijk? Dus we moeten eigenlijk maar, één overlevende hebben... die dus dan zeg maar, voor de hele regering gaat, uh, gaat werken. En nu zijn ze daar in, serieus in overleg... wie gaat dat worden? Wie gaat, zeg maar, wie gaat daar niet naartoe, naar die Prinsjesdag? Die gaat de troonleden niet gadeslaan, die gaat zeg maar, een apart in een soort cel zitten, in een, ergens een, oh ja, in een, in een kelder, in een, in een bunker. In een atoomkelder. In een atoomkelder. En die gaat, zeg maar, euh, spannend afwachten of er niks gaat gebeuren. Ja, en die gaat daar gewoon ondertussen kijken via een kanaal uh, of het allemaal goed gaat. Ja. Maar, ja dat was maar, wel een gaf serie, die Designated Survival. Ja, je hebt hem gezien dus. Nou, ja, ik ja. heb hem niet gezien, ik kom er wel altijd in, maar op een gegeven moment wordt het moeilijk En dan denk ik, ik ben er ja, echt heel dom. Weet je, op een gegeven moment oh, blijven ze ook maar doorgaan. Want je hebt dan ja. ook zo'n serie die heet The Homeland. Oh ja. Maar de eerste twee waren ook goed. Ja, die, die heb ik ook gezien, ja. En weet je wat zo grappig was? Van de week zat ik naar uh, uh, Inspector Frost te kijken. Ja. En dat had je zo'n rode jongen. Ja. En ik denk, ik ken hem. Maar ik denk, nou, dat kan hem niet zijn van, uh, van, uh, van uh, Homeland, weet je wel? die? Uh, oh, die. Diegene, oh. die Brody. Brody. Yeah. Brody heette die. Yeah. Maar uh, toen hebben we gekeken naar jeugdfoto's op internet en zo. En het was hem wel. Dus okay. die, die, die Frost, dat is zo'n 20 jaar oud of zo, die uh, uitzending. Ja, klopt. Die zijn op, net, net acht. Ja, Die klopt het meer ja, voor soms, vrouwen, zijn, het he? ja, soms ja. zijn het best wel leuke, maar soms zijn het best wel goede... Het grappige, Frost werd vroeger uitgezonden zeg maar, op Nederland 1, 2 of 3, weet niet meer. Weet en dat het 20 jaar, ja want toen was het echt een harde, harde uh, noem je de politie-serie. En tegenwoordig zijn we alweer een stukje verder, is dit al wat softer geworden. Dus dan ja. kan het zo langzaam naar het vrouwenplatform ge, geschoven, geschoven worden. worden. Ja, ja, ja, ja, ja. En Frost spreekt ook door de verbeelding mee. Het is natuurlijk wel een beetje een oude man, maar zijn hart zit op een goede plek. Dus elke vrouw op zoiets van, nou als ik hem tegenkom in de ja. kroeg, ja. wil ik ook wel vragen aan... Hoe, hoe gaat het nou? Moet ik je nog helpen met een of andere eh, zaken? Is dat, heb je me nodig? Als ik nog leef, dat is de vraag. Ja, dat weet ik ook eigenlijk maar niet. Maar we waren bezig met de designated survivor. Dus ja, zo kwam ik klopt. eigenlijk op. Ik ben nu maar, die... maar is het niet gevaarlijk, zeg maar... als één iemand zeg maar, de macht krijgt over Nederland... dat die man juist iets gaat plannen? Dat die denkt van... Ja, stel je voor dat het oh. Wilders is. Ja, stel je... De designated... Dat Dat beelders, nog, hè? Die gaat er zitten en die denkt van... Oké, okay, jongens, doe maar. Oh, die wordt toch al beveiligd. Dus doe nou, maar. niks aan de hand. Het kost niks extra. Ja, precies. Die, die, doel, precies. Steek de boel maar aan. Dan eh, kan het populisme eindelijk een beetje zegenvieren. Hartstikke idee. Het wel op. Ja. Ja, dat is wel, het ruimt wel op. maar ja, op zelf, nee. uh, nou ja, ik, ik weet niet of dat de oplossing is. Ik snap ook niet waarvoor zich daar maar in laten. Je kan er niet één man de hele, het hele Nederland laten besturen. Nee, Je maar moet daarna, wel links en rechts zijn. gelijk nou? weer allemaal nieuwe mensen aangesteld. Dus ja, oké. Okay, nou, uh, en dan kijken ze misschien nog een van, van nog uh, dan vlak daarna weer een soort uh, verkiezing of zo uh, organiseren. Ja. Nou ja, goed, het, het zou allemaal kunnen. Maar ik denk ook dan, dat uh, alles steeds veiliger wordt gemaakt. Dat het allemaal wel losloopt. Goed. Nou, laten we het hopen. Ja, dat denk ik wel. Goed, afgelopen week was ik me weer eens een beetje verdiepen in het feit dat Kate Tempest is dichter. En ze schrijft teksten voor platen. En ze is zeer bevlogen met de wereld. En het is al een plaatje uit 2014 of 2015 geloof ik. En zij heeft het over Europe is lost. En als je deze teksten hoort, dan denk je, het is nu echt weer zo ontzettend van toepassing. Dus ik denk, laat ik even een stukje horen van Kate Tempest. en let them eat the chaos. Europe is lost. The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 so tiny those systems are huge traffic keeps moving proving there's nothing to do because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 Headroom. Half a generation lives beneath the bed Oh, but it's happy hour on the high street Friday night at last, that's my treat Oh, went fine till that kid got lost in the lost Kate Tempest en Europe is Lost. Met beschrijving wat er allemaal fout gaat. En wat het anders zou moeten met de natuur. Met kapitalisme. Het is echt weer hot. Het is een plaats van voor mij een aantal jaar geleden. Wel niet eens zo lang geleden. Maar goed, het is wel weer erg uh, up-to-date momenteel. Dus Kate Tempest hebben ook een, kruis, een prijs gekregen. De Ted uh, Youth Award, geloof ik. Alweer een uh, aantal jaar geleden. Goed, ze is goed bezig. En uh, als je de videoclippen kijkt, krijg je ook meteen alles even aan je... Komt aan je voorbij getrokken wat anders zou moeten. En vaak kijk je nog even naar jezelf. Goed, we gaan even op naar het nieuws van 9 uur. Na 9 uur hebben we straks natuurlijk ook een kijk, klein kijkje in het geschiedenis wat gebeurt. En door de jaren heen, het is vandaag 22 september. En ook de verjaardag bekijken we even. We spreken je zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...